En we gaan lekker meezingen met Hansen hmm, Bab. Ook de Doobie Brothers ga je horen. Eerst Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. You're my heart, you're my soul. Zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10 kun je tot 100 euro winnen. Dat is vorig jaar maar zes keer gebeurd. Uh, en dit jaar hebben we nog geen 100 euro weggegeven. Maandag won Dennis 80 euro. Uh, gisteren won Sascha 30 euro. Over iets meer dan een kwartiertje kun je je opgeven... voor een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Download nu alvast de app van Joe. En wie weet tik je zo al die 10, die tientjes binnen. En win je 100 euro. Hansen, hooi naar de doobies.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 Hey Joe, I want to know what love is. En zo meteen nog F.R. David met words. Na een slimme zakenman, Peter Frampton. Gisteren was het precies 50 jaar geleden dat zijn album Frampton Comes Alive uitkwam. Wow, 50 years. Dat zei hij in een filmpje, maar aan het einde van het filmpje zei hij ook nog... Probably time to buy a new one anyway. Ja, tuurlijk, 50 jaar oud. Komt toch even een nieuwe. Stort een beetje bij voor Peter Frampton. Nou, ik zal hem aan je laten horen. Peter Frampton, show me the way, bij Joe. Times. Great music. Zij de 70s, 80s en 90s. Zometeen nog blondie. Ook Chanice. En Madonna met Like a Virgin. En ik heb hier nog 100 euro voor je liggen. Maar daar moet je wel wat voor doen, natuurlijk. Want voor niks gaat de zon op. Uh, zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Dus zo kom je aan die 100 euro. Eén zelf opgeven, dat doe je nu via de app van Joe. Stuur mij in een bericht het antwoord op de volgende vraag: Wie woont er? In Villa Kakelbond. Ja, wie was dat bij Joker weer met die staartjes? Ja, wie woont er in Villa Kakelbond? Stuur dat in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro. Ja, jij had jezelf al rijk gerekend, hè? Maar die lijst met dingen als je de loterij zou winnen, kan de prullenbak in. Oh, wacht even! Je krijgt een tweede kans.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 Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop-pelletvoordeel. Alle Yookanuba en IEM's hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop weet wat te doen. Met rapport geld de hele kantine leeg gekocht. maar nu dik onvoldoende geld om te sparen? Ja.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 Dit is Joe, met Guido Kuyn. En ik ben op zoek naar de naam van de bewoonster van Villa Kakelbond. Weet je het antwoord? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. En Janice, I love your smile. Hoi naar Madonna. En I love your smile. En zometeen nog blondie met Denis. De, de, de 10 voor 10. En zometeen ook een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Um, goedenavond, spreek ik met de Taxi Henk? Uh, ja, Taxi Henk hier. <laughs> goedenavond, ja. hallo. Ja, je bent niet echt een taxichauffeur, maar vanavond even voor je zoon. Ja, precies. Ja. Om hem al van zijn werk te halen. Oh, dat vind ik sympathiek. En uh, kan hij niet gewoon zelf thuis komen dan? Ja, het is sneuwt, hè? Ja. Dus uh, nou, het fietsen was een beetje lastig, maar uh, en ik was toch thuis, dus ik denk, uh, ik breng hem even weg en haal hem weer op. Ach, dat vind ik lief van je, Henk. Ja, ja. Hey, en uh, volgende week ga je op vakantie? Yes. Wat ga je doen? Uh, sneeuwwandelen in uh, noord tsjechië Wacht even, sneeuwwandelen in Tsjechië? Ja, ja, ja. Ja, maar kijk eens, nou, heb je wel buiten gekeken, Henk? Ja, het zou je ook kunnen. Ja, ja, ik zou zeggen, blijf gewoon lekker in Nederland, lopen. hier een rondje. Ja, ben je klaar, toch? Ja. ja, het is al geboekt, joh. Dus we gaan. Oh, ja, je komt er niet meer onderuit. Nee. Maar, maar sneeuwwandelen, ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Ik ben echt een, een skier. Dat vind ik geweldig. Ja, en wandelen in de sneeuw moet ik eerlijk gezegd niet aan denken. Wat is er zo leuk aan dan? Nou, ik ben eigenlijk ook een skier. Oh. Maar uh, mijn, uh, mijn vriendin die kan niet skiën. Maar we houden allebei van wandelen en van sneeuw. Ah. Dus gaan we lekker sneeuwwandelen. Ja, ja je bent gewoon eigenlijk erin meegetrokken. Nou, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Ja, ja. een beetje wel. Maar uh, kan ze niet skiën omdat ze dat nooit heeft geleerd? Of mag dat ja, niet? Precies, ja, precies. Ze heeft het nooit geleerd? Nee, nooit geleerd. Ja, maar dan, Henk, als je een skier bent, dan zeg je toch... Uh, lieve schat, hoe heet ze? Uh, Nienke. Nienke. Lieve Nienke, dan zeg je toch... Wij gaan, ik ga jou leren skiën. Het wordt fantastisch. Dat hele gewandel, die berg of wat een gedoe zeg. Ach, wie weet komt er ook <laughs> nog wel van. Ja, dat is ook zo. Goed, ja. en als je van wandelen houdt, dan, uh, dan komt dat ook helemaal goed. Ja, het is ook een beetje de sfeer daar, hè? Ja. Ja, dat, be dat begrijp ik. Lekker die dat witte... uit eten en zo, drinken. Heerlijk. Nou, dat komt goed. Sneeuw om je heen komt helemaal goed, ja. Uh, ja. Gaat daar ook de 100 euro naartoe naar de vakantie? Mocht je hem winnen? Ja, nou, wat extra gluwijntjes, wellicht. <laughs> ja, dat is altijd lekker natuurlijk. Tsjechische <laughs> gluwijntjes, daar gaan we zo meteen voor spelen. In de ja. nieuwe ronde van de Team voor Tien. Over een minuut of zes. Ik spreek je zo, Henk. Ja, tot zo. Hoi. In de daar George Michael, I want your sex. Naar Blondie. Oh, Oh, met zo'n Lendus Set en Ironic. De 10 voor 10. Na ja, een nieuwe editie van de 10 voor 10... speel ik vanavond met Henk. Was heel lief zijn zoon aan het ophalen van zijn bijbaantje in de supermarkt. Hij gaat volgende week op vakantie. Dan gaat hij sneeuw wandelen in Tsjechië. Zijn vriendin skiet niet. Hij wel. Uh, zijn vriendin heeft de discussie gewonnen. Dus ze gaan naar Tsjechië. En daar gaat ook het geld naartoe. Mocht hij wat geld winnen in de 10 voor 10. Goedenavond Henk. Ja, goedenavond Guido. Je krijgt zometeen 10 vragen en per goed antwoord krijg je 10 euro... dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet passen of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven... dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik bijvoorbeeld een wintersport, noem dan ook echt een wintersport... en duurt het niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk? Yes, duidelijk. Oké okay, Henk, daar ga je. We beginnen met vraag 1, maar die heb je al beantwoord... toen je je opgaf in de app van Joe. Wie woont er in Villa Kakelbond... Dat is uh, Pippi Lankhuis. En dat is helemaal goed. Je staat op een tientje. Vraag 2. Wat voor soort dier is dombo? Dat is een olifant. Ook goed. 20 euro. Vraag 3. Nog even een animatievraag. Wat zat er in de lamp van Aladdin? Uh, een geest. Ja hoor. Helemaal goed. Je moest er even over nadenken, maar je kwam er snel bij. Uh, ja. 30 euro. Vraag 4. Door welke serie werd Pamela Anderson wereldberoemd? They watch. They watch. Veel gekeken? Um, soms. Mm, soms. Ja. En dan vooral naar Pamela zeker. Oh, ja. <laughs> 40 euro sta je op. Vraag 5. Maak de titel van de Joe hit van George Michael af? I want your Sex. Ja, seks. Net nog gehoord, hè? goed opgelet. Uh, Volgens nog foutloos. We gaan naar vraag 6 met 50 euro in de tas. In welke stad vind je het Vrijthof? In Maastricht. Ook oh, goed. Vraag 7. Wat was elke trash? Zo'n eiland wat je ook kan bezoeken bij San Francisco. Dat, is, uh, dat was een gevangenis. Ook goed. Oh, ik begin een gevoel te krijgen, Henk. Wordt dit weer zo'n dag? Het is vorig jaar maar zes keer gebeurd dat iemand de volle 100 euro won. En je bent oh, gewoon weg. We gaan naar vraag 8. Wat is de Sirtaki? Dat is een Griekse dans. Ja, ook goed. 80 euro. Vraag 9. Vul in. De appel valt niet ver van de. Boom. Ja, inkoppertje. 90 euro. Vraag 10. Gaat alles bepalen, Henk? Wordt het die volle 100 euro bij de derde editie van de Tien voor 10 van dit jaar? Let goed op. Welke letter staat er links van de G op een kwerti-toetsenbord? Uh, links van de G. G. De H. Op uh, Dit was het geld kwijt geluidje. Uh, o, maar nee. ik hoorde jou nog net de haar roepen voordat dat geluidje werd gestart. Dus uh, ik geef jou het voordeel van de twijfel, Henk. Alleen de vraag was niet goed. Uh, nee. <laughs> maar goed, uh, je hebt die 90 euro gewoon nog op zak, hoor. Oh, lekker, man. Zo, dus dat is een bijna perfecte editie van de 10 voor 10. 90 euro. Ja, dankjewel. Super. Uh, van harte gefeliciteerd. Uh, Daar kan je flink wat Gluwijntjes van gaan halen volgende week. Dat uh, gaat wel lukken, denk ik. Ja, was een hele fijne vakantie, Henk. Dank je wel. Morgen een nieuwe editie van de 10 voor 10. Wil je meespelen? Geef je dan morgen iets voor half tien op met het antwoord op de vraag van de dag. En dit is Elena's Morse Set. old man turned 98. He won the lottery. And died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death throw. Isn't it ironic? Isn't it ironic, don't you think? A little too ironic, and yeah, I really do think. Werd die toetsenbord, de F. Ja, de enige vraag waar Henk op nat ging in de team voor team. maar toch 90 euro verdient. Morgen dus een nieuwe editie en zorg dat je er iets voor half tien bent om de vraag van de dag te beantwoorden met de F van Joe. Uh, zometeen gaan we gewoon lekker verder met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Ik bedoel uh, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling valt eronder, Shania Twain en ook Barry White. Hey, kijk eens rond in je kamer. Saai hè? Ha, je mist.